9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De kerncentrale in Borselen is ook volgens buitenlandse deskundigen veilig. Ze onderschrijven de resultaten van de stresstest. waaraan de centrale vorig jaar maart werd onderworpen. De Europese Unie besloot vorig jaar na de ramp in Fukushima. alle centrales te controleren op veiligheid. Europese experts noemen de centrale in Borselen van uitstekende kwaliteit. Ze zijn ook positief over een aantal voorgestelde verbeteringen. De overheid zou de termen autochtoon en allochtoon niet meer moeten gebruiken. Dat schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... in een brief aan demissionair minister Leers. De Raad vindt dat de geboorteplaats van mensen... belangrijker moet zijn dan hun afkomst. Volgens de wet bescherming persoonsgegevens... mag er alleen etnisch onderscheid worden gemaakt... als er sprake is van voorkeursbeleid, zegt de Raad. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat juist de overheid... terughoudend zou moeten zijn met het maken van onderscheid naar etniciteit. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5 naar 28 procent. Als een aandeelhouder meer dan 30 procent heeft... is deze verplicht een bot uit te brengen op alle aandelen. Daar heeft America Mobile niet voor gekozen. Het bot is 8 euro per aandeel KPN, bijna een kwart meer dan de slotkoers van gisteren. KPN noemt het bot redelijk positief. America Mobile is eigendom van de rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim. Het is het grootste bedrijf op de Latijns-Amerikaanse telefoonmarkt. Voormalig bestuursvoorzitter Smits van het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam... wordt interim directielid van Zorgpartners Friesland, een organisatie van ziekenhuis en ouderenzorg. Smits stapte vorige zomer op bij het Maastad Ziekenhuis... waar een uitbraak van de klepcella bacterie lange tijd was stilgehouden.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 Het weer vanochtend in het westen bewolkt en wat regen. In het oosten eerst nog zon. Vanmiddag raakt het meer bewolkt en ontstaan overal wat buien. Daarbij is ook een kleine kans op onweer. Het wordt 14 graden op de Wadden en 20 graden in Limburg. ABB Verkeersinformatie. Het hoogtepunt van deze ochtendspits ligt achter ons. Maar er staat nog steeds zo'n 160 kilometer file. Vooral in het westen van het land zijn de files een stuk langer vanwege de regen daar. En ook rond Utrecht staan wat meer files. Bij Amsterdam staat er langs de file op de A9. ook maar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Battenverdorp, 15 kilometer. Van Utrecht naar Den Haag daar moet u wat meer gedeeld hebben vanochtend. Tussen Zoetermeer en Den Haag staat 14 kilometer file. Ook door problemen in de stad zelf vanochtend met verkeerslichten daar. Op de A28 ze groningen is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar tussen de afrit Ilde en Haren staat nog 5 kilometer. Op het spoor gaat het niet lekker tussen Amsterdam en Schiphol. Of eigenlijk tussen Hoofddorp en Leiden, want daar rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Toenemende zorgen over Griekenland. Het land moet bezuinigen en flink ook. Daar is me ingestemd. En opeens lijkt na de verkiezingen van afgelopen weekend... alles weer anders. Straks meer daarover, eerst naar België. Want daar is een belangrijke voordracht gedaan. De nieuwe topman van Dexia moet Karel de Boek worden... vindt de Belgische regering. Dexia is een tijdbom. Als die bank helemaal omvalt, is dat een ramp voor België. Correspondent in Brussel, Joris van Poppel. Joris, ja, maar Dexia is toch al failliet? Waarom is er dan nog een nieuwe topman nodig? Ja, vorig jaar omgevallen die bank. Maar er is een restbank, de Dexia Holding een Bad Bank, zoals dat heet. Een holding waar eigenlijk alle slechte investeringen van Dexia in zitten. Het is een soort toxisch vat geworden. 250 miljard euro zit daarin aan, aan ja, slechte beleggingen, onrendabele beleggingen. En het is onduidelijk onbekend wat daar allemaal precies in zit. Voor doorverkochte hypotheekconstructies, erg ingewikkeld allemaal. Uh, niemand die het weet. Ze weten alleen dat als het misgaat, dan zou België wel eens voor die slechte investeringen kunnen opdraaien, want België heeft zich garant gesteld... en dan is er een groot probleem. Kortom, hoog tijd voor een nieuwe topman met kennis van zaken. Ja, um, Er zit dus voor 250 miljard euro aan slechte leningen in deze bank. Wat als het die nieuwe baas van Dexia niet lukt om de boel terreels rails te houden? Ja, dan is er een groot probleem. Er heeft hier al iemand, een parlementariër een Dexia... vergeleken met een, met een schip met, een, met kerntransport, een schip met, kern, met kernafval. Als dat dreigt te zeggen, is dat... Ge de kapsijzen, is dat gevaarlijk voor heel België. Want, want België staat garant voor die bank, voor 54 miljard euro. Als die bank niet aan zijn uh, betalingsijzen kan voldoen, zal ze aanspraak moeten maken op het geld dat de, de Belgische overheid garant heeft uh, gesteld. En dat betekent dat de staatsschuld van België enorm uh, zal gaan oplopen, met 54 miljard euro minimaal. En dat is natuurlijk enorm veel. België heeft wel een hele grote staatsschuld. Uh, nou, de gouverneur van de van de Belgische Centrale Bank. Die heeft vorige week nog gezegd... dat er in ieder geval meer kapitaal Dexia in moet. Er is een oud werknemer die heeft een boek geschreven... met als kop tijdbom Dexia. En die heeft al snel even uitgerekend... dat er nou ja, vanaf volgend jaar 2, 3 miljard euro per jaar... door de Belgische belastingbetaler... in die slechte bank gestopt moet worden. Nou ja, dat wil iedereen natuurlijk vermijden. Hmm. Maar waar moet het geld dan vandaan komen? Want hoe moet de boek, die nieuwe topman, dat dan doen... Nou ja, hij zal moeten proberen om toch nog uh, van die verslechte investeringen toch nog iets uh, goed te maken en ook. Overleg, uh, in overleg gaan met investeerders en ook met, met die overheden. Met de Belgen, maar ook met uh, de Fransen. Want dat is ook nog een belangrijke partij hier. Frankrijk is, was de andere grote aandeelhouder van, uh, van de Dexia Bank. Is, zit nu ook voor een groot deel in die, uh, in die bad bank, in die slechte holding. Uh, de Boek zal nou ja, al zijn kennis uit het verleden moeten gebruiken om daar toch nog iets rendabels van te maken. Heeft hij wel ervaring mee overigens? Want hij is de oud-topman van Fortis. Op het moment dat Fortis is eigenlijk gedoemd was ten onder te gaan, moest hij Fortis gaan leiden. Uh, nou, daar heeft hij veel kritiek op gehad, veel woedende aandeelhouders over zich heen. Maar achteraf wordt ook gezegd, nou ja, heeft toch wel uh, de restholding van Fortis, heeft hij toch wel een gezonde start laten maken. Dat was ook een soort bad bank wat er van Fortis was overgehouden. Dat heeft hij goed in de steigers gezet. En ze hopen nu hier dat hij dat ook met Dexia kan gaan doen om zo'n, nou ja, zo'n zo schip met kernafval niet te laten kapsijzen, ja. Zomaar, te zeggen. En Joris, uh, ja, die Franse inbreng helpt het nog dat daar nu ook een socialistische president komt. een socialistische regering dus. Want dan zijn ze partijgenoot van die Rupo natuurlijk. Kunnen de regeringen onderling daar nog wat aan doen? Ongetwijfeld. Uh, kijk, die benoeming hangt al heel lang in de lucht... Um, maar het kon maar niet doorgedrukt worden omdat er geen akkoord was met Sarkozy, met, met Parijs. Nu, uh, nou ja, het is het daags na de uh, verkiezingen in Frankrijk. Gisteravond hier in België hebben de Belgen een officiële voordracht uh, gedaan. Uh, zij benoemen nu een, een Belg en die moet op termijn uh, de huidige Franse topman moet die, uh, gaan vervangen. En nou uh, ja, die Roepo is ervan overtuigd dat nu met die nieuwe president Hollande, zijn goede vriend François Hollande... het toch veel sneller zal gaan en het makkelijk zal zijn... Om, nou ja, om hier gezamenlijk een topman voor te vinden. Deze Karel de Boek gaat dat dus doen. Joris van Poppel vanuit Brussel over Dexia. Een lidstaat van de Europese Unie probeert Suriname politiek te destabiliseren. Dat zei de Surinaamse president Bouterse gisteravond op een receptie van de EU. En daarmee doelde Bouterse op Nederland. Daarna heeft fel gereageerd op de omstreden amnestiewet die de daders van de decembermoorden vrijuit moet laten gaan. Correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep hoorde Bouterse spreken. Het was een chique receptie. Ter gelegenheid van onder andere het bezoek van de Europese ambassadeur Robert Kopetski aan Suriname. En hoewel de champagneglazen klonken, had de bijeenkomst een gespannen lading. Europa gaat een kritisch gesprek met Suriname aan. En op de agenda van dat gesprek staan ook onderwerpen als mensenrechten en de omstreden amnestiewet. Nederland heeft binnen de Europese Unie een zware lobby gevoerd om die onderwerpen ter sprake te brengen. En sindsdien botert het nog slechter tussen Paramaribo en Den Haag dan het al deed. Boutersen beschuldigt een van de EU-lidstaten ervan om Suriname te destabiliseren. En dat is volgens Boutersen een onverantwoordelijke daad. Attempts by one of the member states of the European Union to destabilise this country are considered irresponsible and shall in no way hamper the relationship between Suriname, the Caricom and the European Union. Kopetski wil liever niet op die kwestie ingaan. Het zou, zo zegt hij, geen erg diplomatiek gebaar van hem zijn om op de uitspraken te reageren. De bijeenkomst is in is georganiseerd door de EU en de Surinaamse regering. Bouters's uitspraken moeten bovendien eerst nog bestudeerd worden. De kwestie is op dit moment nog erg vers, zegt Kopetski. Well it's very fresh. It has to be viewed by member states with ours as I said it might be of a concern but I cannot make any kind of judgment on that it's very fresh and I co-hosted with President Bouters uh, this reception. But it's not a very diplomatic way of uh, saying a thing like that on a reception like this. Het would niet een heel diplomatische manier diplomatic om meer op dit te this. Proxmelen, Harmen Boerboom, van de Wereldomroep... in gesprek met EU-ambassadeur Robert Kopeki. Dan naar Griekenland. Conservatieve partij Nieuwe Democratie... daar heeft het na één dag al opgegeven om een kabinet te vormen. En nu is de linkse partij Syriza aan zet. Karsten Bezeski, econoom van ING, vindt deze situatie zorgwekkend van in feite moet Griekenland nog meer bezuinigingen gewoon uh, doorvoeren. Uh, anders krijgt ze geen geld van Europa. Dus uh, wordt eind juni wilde Europa eigenlijk 31 miljard euro betalen. Maar daarvoor zijn nog meer bezuinigingen nodig. Zeski verwacht dat de druk in de eurozone hiermee toeneemt. Dat denk ik wel. Maar natuurlijk, want het grootste gevaar voor de eurozone als geheel is een mogelijke uh, exit van Griekenland. En die kans dat Griekenland er op een gegeven moment toch nog uitgaat... die is zeker door dat verkiezingsuitslag toegenomen. Maar volgens onze correspondent in Athene, koning Kees, maken de Grieken zich er geen zorgen over dat het land uit de eurozone valt.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 die overeenkomst. En daar, uh, daar zit de moeilijkheid, denk ik. Cornie Keeser vanuit Athene. Linkse partij, Syriza is dus nu aan zet. Heeft drie dagen de tijd. AF -thea van der Heijden won gisteravond de Libris Literatuurprijs. Het boek Tonio is een requiemroman over zijn overleden zoon. Van der Heijden kwam niet naar de uitreiking van de prijs... in het Amstel Hotel in Amsterdam. Feest vieren vanwege dit boek was voor hem onmogelijk. Juryvoorzitter Robert Dijkgraaf maakte de winnaar bekend. De jury kiest voor een roman die door zijn vitaliteit en ongeëvenaarde veelstemmigheid diepe indruk maakt. Hoe genadeloos dat ook klinkt, er klinkt zelfs hoop in het slotkoor van deze Symfonie van de Dood. De Libres Literatuurprijs 2012 gaat naar Tonio van AFTH van der Heide. Robert Dijkgraaf, de juryvoorzitter, mocht het zojuist bekendmaken, kun je zo'n boek... Ja. Over zo'n grote ja. gebeurtenis, wel vergelijken met welk ander boek dan ook? Nou, ik denk dat uh, de literatuur daar toch van mag. Er zijn, uh, zijn uh, zoals in vele kunsten, je kan een. Uh uh, uh, uh, een klein stilleven, een groot landschap. Uh, mensen kunnen allemaal doorontroerd zijn. Dat geldt voor boeken ook. Het uh, kan een enkele dichtregel zijn die mensen pakt. En uh, het is ook niet altijd zo dat een direct persoonlijk verdriet zich vertaalt in grote literatuur. En dat is natuurlijk uh, met Tonio is dat wel gebeurd. En uh, ja, dat is toch een uitzonderlijke gebeurtenis denk ik ook in de Nederlandse literatuur. En mooi dat Het we is daar natuurlijk heel knap dat je literatuur kunt maken van iets wat zo ingrijpt in je persoonlijk leven. Bijna uh, uh, buiten de schrijver om uh, een niveau weer te bereiken wat heel veel mensen uh, niet hadden kunnen voorstellen. Hmm. Waarom is iedereen nu uh, stil? We gaan nog iets we krijgen, bekijken. We kregen een, een, een live uh, gesprek uh, volgens mij met, uh, met de winnaar. Oh, ja. Gefeliciteerd Adrie. Maar over twee weken is het precies twee jaar geleden dat Tonio verongelukte. Wanneer kwam het moment dat je dacht, daar moet ik een boek over schrijven? Ja, dat zal wel beroepsdeformatie zijn, of beroepsidioterie. Um, dat was eigenlijk meteen al. Maar het was voor mij ook een kwestie van, van, van overleven. En um, Ik wilde toch eerst en vooral Tonio een stem geven over het graf heen. Ik vond dat hij dat verdiende... Ja, je hebt ze de laatste dagen en, en uren nauwgezet gereconstrueerd. Dat moet toch een soort zelfkwelling voor je zijn geweest? Ja, nou ja. Het, uh, ik vond schrijven altijd al een kwelling. Maar wel een die nodig was en die te dragen was. Maar in deze mate had ik het nooit eerder meegemaakt. Het was die... inderdaad een, een masochisme. Meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Al een handvol eh, buitenlandse vertalingen. Heb je een verklaring voor het succes? Ik denk het wel. Heel veel mensen hebben mij geschreven dat ze zich herkend hebben in mijn boek. Maar mensen lezen dat boek ook om hun eigen angst te bezweren. Waarom gingen die, die, die oude Grieken naar, naar, naar, naar toneelstukken... waarin de gruwelijkste dingen gebeurden? Ja, vanwege de katharsis. Vanwege... Van, Oké, okay, het is mij niet gebeurd, maar het zou me kunnen gebeuren... En op de enige manier lost dat iets op. Was de jury unaniem? Ja, we waren hier unaniem in. Het is uh, wel zo dat je natuurlijk in zo'n juryproces uh, ook wat meer naar elkaar toe groeit soms. Dat gebeurde bij ons wel. We waren er eigenlijk uh, vrij snel over uit dat dat uh, voor ons allemaal uh, een hele goede winnaar was. Waarom voor u persoonlijk? Ja, uiteindelijk zit er toch uh, op een hele vreemde manier een overstijgend gevoel aan het einde. En daarmee biedt het met alle ellende uh, ook weer hoop. En uh, ook hoop voor de kunst. En ik denk dat, dat dat gevoel dat eigenlijk naklinkt nadat je het boek hebt gelezen... dat dat voor mij zo'n uh, zo waardevol boek krijgt. Het boek zal veel meer verkocht gaan worden. En wat dat betreft zal Tonio meer doorleven... Uh, in de harten en hoofden van mensen precies dat wat Van Heijden heeft beoogd. Ja, en ik denk uh, dat het bijzonder is dat daarmee uh, ja, de, de romanfiguur Tonio... zich mag scharen onder uh, vele andere, uh, ik hoop, onsterfelijke romanfiguren. En dat is toch weer een aspect ook weer van de literatuur van boeken. Dat ze uh, bij ons blijven. wel. Ja, Colette van Unen in gesprek met Robert Dijkgraaf. Hij is juryvoorzitter van de Libris Literatuurprijs. Wat betekent het voor KPN als ongeveer een derde van het bedrijf... wordt overgenomen door het Mexicaanse America Mobiel? Eerste verkeersinformatie met een lastige ochtendspit. Deels René Passet door de regen. Ja, dat heb je helemaal goed, Marcel. Dat merkt je vooral in het westen van het land. Maar ja, daar staan meestal we de meeste files. Het zijn er nu nog 28. Ik ben wel flink aan het wegstrepen. Maar vooral rond Amsterdam staan nog een paar lange files. Uh, bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amersfoort... bij knoop het Muidenberg, 6 kilometer. Maar die file loopt eigenlijk door op de A10, de ringweg... tussen Cadoule en Knap het Watergaafsmeer, 9 kilometer. Op de A9 ook maar Amstelveen. 15 kilometer file nog steeds tussen Beverwijk Oost en Battenverdorp. Verder blijft het heel druk op de snelwegen rond Den Haag. Op de A12 staat het langs de langste file vanuit Utrecht. Bij Den Haag-Malieveld 10 kilometer. En het treinverkeer ligt stil na een aanrijding tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. Dat betekent voor treinreizigers onder meer naar Schiphol... meer dan een uur extra reistijd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog wel stapelbedden, geen minibar en televisie op de kamer... maar de jeugdherberg van tegenwoordig met de moderne styling doet het goed. Een omzetstijging van 13% valt op te tekenen. Mijn Remmers is in de STOK -okay in Egmond nog kamersvrij. Mijno? Uh, ja, er zijn nog kamersvrij en ik zie ook dat er weer mensen komen aangelopen. Kijk, anders had ik natuurlijk al lang corvée gehad... want zo ging dat vroeger maar tegenwoordig. 30 man personeel en hier komt een hele groep dames net even inchecken. Jullie komen gezellig voor de hogeschool. Ja, dat klopt. Lang met me mee zou ik zeggen. Waar komen jullie nou voor? Vertel even. Hogeschool Leiden. Zeg, dit is de jeugdherberg van tegenwoordig. Ja, leuk. Ja. Had je dit het verwacht? goed uit. Nee, eigenlijk niet. Ik had eigenlijk een krot, krot verwacht. Ja? Ja. Maar, we maar ik ben heel blij met dit. Ja, we hadden wel op de foto's al gezien, maar we vonden het wel uh, fijn... Ja. Het ziet er mooi uit. Dus, uh... ja, nou, het is nog wel met stapelbedden, hoor. Oké, okay, nou ja, maakt toch niet uit. Kijk, want ze verhuren hier ook zaaltjes. Hè? Zo is het, heel 2 al 3 En voor allerlei doeleinden. De Duitse Hauptschule, is, die hebben de, de harde broodjes op, die zijn weg inmiddels met de bus. Maar er komen dus alweer uh, nieuwe mensen inchecken. Nieuwe lading. Kijk, de rolkoffer meegenomen. Ja, ah, dat wordt best gezellig, hè, met z'n allen. Tuurlijk. Ja, samen op één kamer. Ja, joh, zo hoort het toch. Ach, ja? Ja, ja? een, een Beetje keetrappen. Beetje keetrappen, ja hoor. In 1929 werd de Nederlandse jeugdherbergcentrale, de NJHC, opgericht. Maar SteoK okay ziet er tegenwoordig heel anders uit. Zo, de dames en één heer trouwens. Ja, absoluut. Ik gaan, nu, gaan jullie samen op één kamer? Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja. Nou, zo ziet het eruit. Ja, fantastisch. Heel oh, mooi. Ja, het is wel uh, gewoon uh, degelijk en uh, dat wel. Ja, maar ja, wel netjes, dus dan is het prima. Ja, wie gaat er onder, wie gaat er boven? Ja, ik wil eigenlijk onder, maar dat moeten we nog even bespreken. <lacht> <lacht> ja, jullie hebben het bedden goed al meegekregen. Ja, dat klopt. En de pasjes. Vinden jullie het nou lijken op een gewoon hotel... of is het toch nog wel een beetje herbergachtig? Mm, ik vind het toch wel een beetje herbergachtig met die uh, stapelbedden. Dat geeft wel het idee van een herberg. Een beetje een combinatie. Want het ziet er op zich wel gewoon heel hotelachtig uit. Met uh, wasbakken. Ja, een kleine douche. Dus je hoeft niet meer te douche op de gang. Nee, daarom. Dus het is wel, dat is wel fijn. Ja, wat gaan jullie hier eigenlijk doen met als groepje? Nou, we hebben vanuit school hebben we een trainingsweekend. En dan um, gaan we... Ja, allemaal uh, oefeningen doen en... Um... Lekker teambeelden, lekker ja, samen bezig zijn. Precies. Ja, daar is, daar is het steen oké okay wel van. Ja. Dus is wel dingetjes samen doen, ja. Ja, nou, en dat gaan we doen. Ja, dus. dat wordt nog dat wat, hè? Dat goed. wordt nog gezellig, hè? Ja, nou, dat sowieso. Ja. <laughs> nou, ik uh, ga jullie maar een beetje kwartier maken, hè? Dan gaat de verslaggever even weg. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Fijne dag. Ja, jullie ook, hè? Ja, wel. <laughs> Zo, we gaan eens eventjes naar kamer... Uh... 1,08. Daar is uh, Sander Bodegraaf, is de vestigingsmanager. Want we hebben nog te goed het flexbed. Ja. Daar was ik razend benieuwd naar. Nou, want die hebben jullie tegenwoordig ook behalve de stapelbedden. Dat Laat zien. Nou ja, het is heel makkelijk. Uh, ja, we kunnen dat zeggen het, ze altijd. Ja, de valschermen kunnen we zo inklappen. En trappen... Nu zie ik nog gewoon een stapelbed. Maar het trapje gaat omhoog. De zijschermen ingeklapt. En vervolgens... Wat gebeurt? Dan gaat het bovenste bed naar beneden. Zo ingeklapt... En dan schuiven we deze uit. Oh, dan wordt het onderste bed wordt nu een tweepersoonsbed. Nu wordt het onderste bed, inderdaad, een tweepersoonsbed. Zeg ja, maar, dat is ideaal. Ja. Voor zo'n dag als vandaag, grijze motregen buiten. Ja. Oh. De gordijnen dicht. En uh, lekker op bed blijven liggen. Ja, samen. Ja. Op de kamer. Ja. Gordijntjes dicht. Geen roomservice, hè? Nee, nee. Ben dat Zelf even nee. ophalen. Ja. Ja. Jongens, ik ga liggen. Gaan jullie maar lekker door, de <lacht> beetje lounge muziek erbij. Het is bijna vijf uur half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Na de tragedie in het Javaanse dorp Rawagede, wordt de Nederlandse staat opnieuw geconfronteerd met misdaden van militairen in het voormalig Nederlands-Indië. Tien nabestaanden van mannen uit Sulawesi willen schadevergoeding en excuses van Nederland. Ze zagen hoe hun vaders en echtgenoten werden doodgeschoten door Nederlandse militairen. Dat gebeurde in 1946. Correspondent Michel Maas vertelt waarom het Nederlands leger daar destijds zo tekeer is gegaan. Nou, het waren speciale acties. Uh, ze noemden het zuiveringen. En, uh, die werden geleid door de beruchte, kun je inmiddels wel zeggen, kapitein Westerling. En uh, die acties die waren er echt om uh, angst te zaaien onder de bevolking... en om uh, ja, zoveel mogelijk uh, tegenstanders van Nederland uh, te doden. Maar was dit tot nu dan onbekend? Het, het was niet onbekend. Er zijn zelfs rapporten over geschreven. Maar die rapporten die zijn door Nederland in Nederland in een diepe la verdwenen. Er is nooit iets mee gedaan. Er zijn nooit militairen voor de rechter gehaald. Er zijn geen veroordelingen geweest. Er zijn zelfs geen disciplinaire straffen genomen. Dit was een actie die werd helemaal gesteund door de autoriteiten destijds in Nederlands-Indië. En uh, daarmee ook door, nou ja, door de regering hier in Nederland. En waarom komen de nabestaanden nu met hun uh, eis tot schadevergoeding en excuses? Nou ja, ik denk dat de zaak Rawagede natuurlijk uh, een deur heeft geopend. Uh, de zaak, uh, ja, die kennen we, er was een massamoord in het dorpje Rawagede. En. Uh, Negen nabestaanden van slachtoffers daar. Die hebben compensatie gekregen van de Nederlandse staat. En Nederland heeft officieel excuses gemaakt daar. En dat, uh, dat is hier in uh, zuid sulawesi In de drie dorpen waar het nu om gaat, is dat niet gebeurd. En uh, daar zijn nog steeds uh, nabestaanden in leven. Kinderen van slachtoffers, uh, weduwen van slachtoffers. En uh, de, de stichting die de zaak Gd heeft aangezwengeld. Die is nu ook aan de slag gegaan in zuid sulawesi en die heeft dus hier werk van gemaakt. En de mensen daar werken eraan mee. En die hopen nu dat ze net als in Gd een soort compensatie gaan krijgen. Hmm. Ja, en stel dat Nederland die claims afwijst, dan krijgen we dus opnieuw een proces. Lijkt me lastig, want dat duurt natuurlijk eventjes. Ik kan me voorstellen dat de nabestaanden al wat ouder zijn. Ja, de meeste nabestaanden zijn behoorlijk oud... Maar uh, dus, ja, het is inderdaad wel weer zaak om, uh, om hier een beetje snel uh, een einde aan te maken. En uh, snel een, uh, een beslissing te nemen. En misschien dat die zaak van Rabagadé een precedent heeft geschapen waardoor het allemaal wat sneller kan. Maar misschien ook dat de Nederlandse staat nu zegt van nou dan gaan we dit toch eerst maar eens even uitvechten. Tot in allerlaatste instantie voordat we straks te maken krijgen met uh, wie weet hoeveel schadeclaims verder nog. Michel Maas over schadeclaims en eisen van excuus aan Nederland... van nabestaanden van slachtoffers op Sulawesi. Het is bijna half tien. We gaan nog eventjes naar KPN. Amerikamobiel, een groot Mexicaans telecombedrijf... wil zijn belang in KPN vergroten van 4,8 naar 28 procent. Met dat bot zou zo'n 2,6 miljard euro gemoeid zijn. Amerikamobiel biedt namelijk 8 euro voor een aandeel KPN. en Dat is 23 procent meer dan de slotkoers van gisteren. Op de Amsterdamse beurs schoot de koers van het aandeel KPN. Dan ook de hoogte indoteerde bij opening, zo'n 20% op dit moment, zo rond de 16%. Tim Paulus van Telecom Paper, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is KPN zo belangrijk voor uh, Amerika Mobiel, het Mexicaanse bedrijf? Wat moeten ze met KPN? Want KPN heeft de grootst mogelijke moeite om geld te verdienen met uh, mobiele uh, telefonie op dit moment. Ja, dat klopt. Nou ja, moeite. Kijk, er komt nog steeds geld binnen hoor, maar. Uh, en is belangrijk? Nee, helemaal niet. Maar je moet dit volgens mij gewoon zien als een beleggingstransactie. Ze zien een ondergewaardeerd aandeel. Een aandeel dat in een uh, paar maanden tijd bijna gehalveerd is. Ja, en dan gaan erbij beleggers... en die zitten er bij Amerika Mobiel kennelijk ook... Uh, allerlei bellen rinkelen van jongens, dit is interessant. Ja, maar er is, dat aandeel is toch niet voor niks gedaald? Ik zei het al eventjes. KPN nee, uh, hebben ze meerdere keren in de uitzending gehad... hebben moeite om uh, de omschakeling te maken... naar bijvoorbeeld het feit dat mensen steeds minder sms'en... en minder gebruik maken dus van KPN. Ja, je ziet dat die omschakeling van traditionele diensten... naar nieuwe diensten gepaard gaat met een krimp van de markt, zeg maar. Hè. Een, een sms'je is nou eenmaal meer waard dan een chatbericht. En uh, ja, daar hebben ze veel moeite mee. Geldt ook trouwens op de breedbandmarkt, hè, de ADSL-markt zeg maar, of glasvezel, wat dan ook. Daar loopt het aandeel ook terug. En uh, zelf geven ze aan dat ze verwachten eind van het jaar uh, die, uh, die dalingen tot staan te hebben gebracht. Maar de markt uh, is daar kennelijk niet zo van overtuigd. Hè. Vandaar die dalende koers. Hm. Meneer Paulus, wat betekent dit voor KPN? Want aan de ene kant komt er natuurlijk geld binnen. Aan de andere kant komt er iemand uh, bij zitten die ook wil meepraten misschien. Nou, dat eerste is volgens mij niet het geval. Er wordt gewoon een bod gedaan op bestaande aandelen. Dus als jij een, een plukje aandelen hebt, dan kun je straks een, een deel daarvan inleveren voor ja. 8 euro. Maar de rest wordt wel meer waard, natuurlijk. Nou ja, kijk, dat is maar de vraag. Op het moment dat dat bod is afgerond, kan de koers weer keihard omlaag gaan. Hè? Ja. Dat weet je niet. Uh, kijk, en dat meepraten, ja, dat ligt wel in het verschiet. Maar uh, ja, ook dat is, is iets wat een klein beetje vergezocht is. Hè? Want ze hebben het over synergievoordelen tussen Mexico en Nederland. Nou, ik moet dat nog zien. Oké. Okay. Nou, daar bent u er sceptisch over. Zou het ook kunnen zijn dat Amerika Mobiel een vaste grond onder de voeten wil krijgen in Europa? En op deze manier dat voor elkaar krijgt? Ja, dat zou kunnen. En, en nogmaals, voor KPN is dat niet zo heel interessant. Hè? In directe zin, voor de onderneming en, en voor de klanten enzovoort. Uh, maar dat zou een strategie kunnen zijn. Hè? We, er zijn meer uh, partijen vanuit het Verre Oosten of het Midden-Oosten die uh, naar Europa kijken. En hier langzamerhand wat uh, belangen beginnen op te bouwen. Duidelijk. Tim Paulus van Telecom Peper, dank u wel. Ja, prima. Geen dank. Bijna half tien. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. De Caro neemt het over. Radio 1. Sven Kokkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goeiemorgen. Wat ga je doen? Hij bestaat pas een week, maar de wietpas leidt oh, nu ja. al tot een tsunami aan illegale drug dealers. Zegt Boris van der Ham, kamerlid van D66. Tsunami. En gaat over die wietpas in discussie met de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes. Ook wij blikken terug op de eerste lijsttrekkersdebatten bij het CDA. Gisteravond doen we met de CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger. En spin-dokter Kai van der Linden is hier, want we hebben wel verkiezingen op 12 september. Maar dat zijn wel de vijfde verkiezingen in tien jaar. En de campagnekassen van die partijen zijn leeg. Hoe gaan we dat oplossen? Althans die partijen dan, want wij hoeven dat niet te doen voor ze. Dat is meer zo meteen bij de Cairo. in Goedemorgen Nederland. Eerst u het nieuws van half tien, Iris Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat gemeenteambtenaren volgend jaar 1% salaris moeten inleveren. Volgens de VNG is dat de enige manier om het verdwijnen van 1800 banen te voorkomen. Vorige maand sloten de VNG en de ambtenarenbonden een principeakkoord. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken van 2%. Maar vorige week deed minister Spies een oproep om het akkoord te herzien. Ze noemde een loonsverhoging een verkeerd signaal in een tijd waarin iedereen moet bezuinigen.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 En dan de AWB verkeersinformatie. 23 files zijn er over van uh, toch best een drukke ochtendspit. Vooral vanwege de regen in het westen. Een paar files springen er nog uit. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Het blijft behoorlijk druk rond Amsterdam. Met bijvoorbeeld wat langere files nog op de A7 vanuit Hoorn. Bij de Afritzaandijk 5 kilometer. En op de A9, Alkmaar Amstelveen, staat tussen Beverwijk Oost en Badhoevedorp 15 kilometer. Bij Den Haag een opvallende drukte op de A13 vanuit Rotterdam. Bij Delft-Zuid 6 kilometer. En ook aansluitend tot aan het Prins-Klausplein blijft het druk. Tussen Hoofddorp en Leiden rijden voorlopig geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dat heeft ook gevolgen voor het treinverkeer naar Schiphol trouwens. En volgens ProRail zou het wel eens tot 11 uur kunnen duren... voordat het treinverkeer daar hervat wordt. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Wie het pas leidt tot tsunami aan illegale drugdealers in Maastricht, zegt D66. Ophef over de campagne van een PR-team van de Amerikaanse president Obama. Wie trekt het CDA uit het slop en het ochtendhumeur van Ton Kas? Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Amsterdam. Er moet meer aandacht komen voor spelen in het basisonderwijs. Bij Iparo is daarvoor een speciale onderzoeksruimte gebouwd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Door de invoering van de Wietpas per 1 mei is in het zuiden van ons land... sprake van een tsunami aan illegale drugsdealers. Dat stelt Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66... nadat hij afgelopen weekend zelf in Maastricht was. Meneer van der Ham, goedemorgen. Goedemorgen. Een tsunami in een week tijd... Nou, tsunami, dat is een uh, vergelijking die vaak wordt gemaakt. Maar ik was altijd, inderdaad afgelopen weekend in Maastricht. Ik heb veel mensen daar gesproken. Ook mensen op straat. Want ik heb daar ook uh, met de lokale afdeling gestaan. En uh, mensen die daar, die daar op, op straat spreken. Maar ik ben zelf ook gaan kijken uh, langs de Maas. Uh, daar zie je inderdaad uh, dat daar meer uh, uh, bewegingen zijn ja. uh, dan daarvoor. Ook vorige week zijn er wat, of wat reportages over gemaakt. En ja, dat, is, dat bevestigt de vrees die ik al had bij de invoering van die Wietpas. He, want je kan die coffeeshops wel um, aan banden gaan leggen en dat ze niet meer mogen verkopen aan Duitsers, Fransen en, en, en, en Belgen. Maar ja, die gaan dan toch in die omgeving van Limburg, wat natuurlijk één grote grensregio is, proberen toch aan drugs te komen. Uh, vaak harddrugs, uh, maar dus nu ook cannabis. Terwijl dat eigenlijk in Maastricht redelijk op orde was rond ja. de cannabis. Maar hebt u ze dan zien dealen? Ja, absoluut. Ik heb, ben langs de Maas gaan lopen en ik zag daar uh, veel auto's stoppen. En veel uh, jongens, uh, jonge jongens met name, uh, die die auto's aanhouden. En dat, uh, dat gebeurde daar. Ja, en het kan niet toevallig zijn dat ze uh, een lift wilden of... Uh, nou ja, ik ik ben niet helemaal meer nat achter mijn oren. Ik kan echt wel dingen herkennen van nou, dit is toch niet helemaal pluis. Ja. En dit is gewoon vragen waar, waar de McDonald's is. Dat is een groot verschil tussen. Ja, oké. Okay. Maar u zegt het gaat ook om harddrugs, daar heeft hij pas natuurlijk niks mee te maken, want dat gaat om wiet. Nee, dat klopt, maar het punt is natuurlijk met die, met, met, met die illegale dealertjes, die hebben alles bij zich. Het aardige van ons koffieshopbeleid is altijd geweest dat we hebben geprobeerd de, de cannabis te scheiden van andere drugs. Dat ja. is vrij succesvol geweest. In Nederland hebben we het laagste aantal hoeveelheden harddrugsdoden in ongeveer de wereld, dus dat is hartstikke goed. Dat moeten we zo houden. Ja. Maar op het moment dat we dus weer mensen de straat op gaan jagen, en ik zeg niet alleen maar de buitenlandse toeristen, maar ook de Nederlanders die zich niet willen laten registreren bij zo'n coffeeshop, ja, dan worden toch weer die klanten geconfronteerd met illegale dealers... die eh, niet alleen maar cannabis bij zich hebben... maar heel veel andere zaken waarvan je denkt... nee, die dingen moet je gescheiden houden. Doe, regel het nou netjes. Dat is altijd veel beter dan het gewoon aan de woesternij van de, van de straatjochies overlaten. Ja, u zegt, mijn vrees is bewaarheid geworden. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Wat ja. u? Nou ja, ik vind eigenlijk dat uh, sowieso gemeenten zelf moeten bepalen of ze het willen of niet. Hè? Dus die wietpas die wordt nu vanuit Den Haag door het oude kabinet opgelegd in het zuiden van het land. Heel veel gemeentes wilden dat niet. Um, en ik zeg, laat het in ieder geval een gemeente zelf over. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo verstandig is om het op deze manier te doen. Ook niet in Maastricht. Zorg dus met die wietpas? Ja, weg met de wietpas. Zorg ervoor dat die coffeeshops gewoon uh, coffeeshops uh, kunnen zijn en ook aan iedereen kan verkopen. Ja. Um, gecontroleerd zoals dat nu gebeurt. streng. Regels zijn daarvoor. Ja. En zorgen ervoor dat die markten gescheiden blijven. Zo is het te raden gaan bij de burgemeester van Maastricht. Natuurlijk. Ja, Hoes, goedemorgen. Goedemorgen. U was ook niet zo'n voor die Wietpas, hè? Oh nee? Wel? Ja, nee, anders heeft u dezelfde verkeerde bronnen geraadpleegd als meneer Van der Ham. En dan gaat de discussie natuurlijk wel een totaal uh, verkeerd daglicht uh, terechtkomen. Nou ja, meneer Van der Ham is bij u in de gemeente gaan kijken en constateert dat het niet werkt. Ja, maar ik, ik heb heel eerlijk gezegd dit idee. En ik moet daar als burgemeester al wat, wat, wat voorzichtig in zijn. Um, dat meneer Van der Ham nu wel probeert zijn eigen gelijk binnen te halen op basis van zijn vooronderstellingen. Nou, hij heeft Ik het met gezien, zegt hij. Ja, ja. Als, als ik de cijfers zie van de politie, de cijfers die in een drugsmeldpunt binnenkomen. Uh, en de reacties van de mensen in de, in de stad. ook de mensen die rond de shops wonen. dan krijg ik echt opgeluchte reacties van iedereen. die zegt: Hé, hè, hè, we hebben gewoon weer plek voor de deur. de Belgische, de Franse, Duitse auto's zijn weg. er lopen hier geen ongehuurde types meer in de straat. Er, er, er wordt niet meer overgegeven om de hoek. er ligt geen troep meer. En dat u dit weekend hier ook. Gereden. bent u in het weekend ook in uw eigen stad geweest, meneer Hoes? Ja, ja, ja, ja. Ik ben zeker in mijn eigen stad geweest. Ja. Ik loop hier veel rond. gisteravond nog eens rondgelopen rond de buurt van die koffieshop. daar is het echt. Stukken en stukken. Daar loopt nog een enkele verdwaalde handelaar die probeert iemand op te pikken. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat het uh, absoluut werkt. Maar u hebt uh, alle klachten van de afgelopen weken geïnventariseerd. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen? Ik zeg nu uit mijn hoofd dat er 170 melding, laat ik zeggen, meldingen binnen zijn gekomen. Daar zitten overigens ook, ook positieve meldingen bij. Maar over het algemeen meldingen van mensen die zeggen ik zie op die en die locatie dat er nu illegaal gehandeld gaat worden. 170 en dan met... klachten in één week. 170 meldingen in één week. Uh, en ik zeg, er zit een aantal positieve meldingen in. Dus ik moet even goed luisteren. Uh, en er zitten een aantal wat negatieve meldingen in. Daar gaan we meteen op af. Want daar zijn nu zo'n drugsmeldpunt uh, ook voor. Uh, en dat betekent dat we daar meteen uh, met politie naartoe gaan om uh, de mensen te bekeuren. Ja. En we hebben dus een groot aantal mensen inmiddels uh, aangehouden en bekeurd. Uh, en daar komen zaken van in de komende tijd. En dat is logisch. Maar meneer Hoes, maar kijk, als er 170 klachten is... binnenkomen oh. in één week tijd, of meldingen in ieder geval... hoe kunt u ja. dan zeggen dat het allemaal een groot succes is en dat er niks aan de hand is? Nou ja, kijk, wat, wat er nu gebeurd is, is dat er uh, een landelijk beleid is ingevoerd. Want meneer Van der Ham moet echt weten dat je dit niet plaatselijk kunt bepalen. U kunt het wel willen, maar de rechter heeft bepaald, uh, de Raad van State heeft... Heeft bepaald een jaar geleden dat je het niet op lokaal niveau mag beslissen, maar het moet nationaal gebeuren, dus je hebt geen eigen lokale keus. Ja, dat is een kwestie uh, van wetgeving. Als de Tweede Kamer een andere wet aanneemt, dan is het, het is gegeven. niet eens wetgeving, ja, meneer Hoest. Dat weet u ook. Het is niet eens wetgeving, het is gewoon beleid. Want anders, als u geleid zou hebben, dan zou het zo zijn dat het nooit alleen maar in het zuiden van het land zou mogen worden ingevoerd, want dat wordt getrapt. Althans, dat wil dat oude kabinet uh, ook in andere delen van het land gebeuren, dus het is niet waar dat het een wet is. Het is beleid. U had ook kunnen zeggen, wij werken niet mee, minister opstelt heeft gezegd, uw partijgenoot, van ja, als gemeentes het echt niet willen... ja, dan kan ik ze er niet toe dwingen. Dat is ook echt bevestigd. Dat heeft u zelf in de Kamer gezegd, op mijn eigen vraag. Dat kan niet. Kijk, er, er, is, er is een aanwijzing gekomen van die minister. Er is een aanwijzing op basis van de opiumwet. Daarin staat dat er nieuwe criteria zijn... rond het gedoogbeleid rond de coffeeshops. Dat gedoogbeleid is een prima beleid in Nederland. Dat heeft inderdaad zijn effect bewezen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Daar hebben we een goede scheiding gekregen van hard- en softdrugs. Daardoor, zei u, was er, was, was er orde op de markt in Maastricht. Dat is het dus niet zo. Redelijke orde ten opzichte van ongeveer vijf à tien jaar geleden. He, dus je zag dat de coffeeshops... Eh, Kijk, ik, ik kom zelf in Maastricht... Hè? Ik dat is ook een tijd gewoond, die kom maar heel vaak. Dus ik ken ook de situatie van toen het echt uit de hand liep. En um, wat je daar zag, was dat er inderdaad heel veel toeristen... vanuit Frankrijk, Duitsland, België daarheen gingen. en Dat gaf inderdaad ook overlast aan de bewoners daar. En dus ik vind het heel goed dat daar ook een beetje... Het ja, was een week geleden, Meneer Nee hoor, want de, wat je zag, dat heel veel van de illegale dealers... waar de meeste mensen last van hebben... dat heeft natuurlijk niks met de coffeeshops te maken. Die coffeeshops, die zijn redelijk gereguleerd in Nederland. Gelukkig ook in Maastricht is dus dat een stuk beter dan bijvoorbeeld tien jaar geleden... Dat is winst, dat er nog steeds problemen zijn, dat herken ik zo, dat ik kom maar vaak. Maar de meeste overlast die mensen ervaren in Maastricht... en de rest van, van, van, van Limburg is dat idem... dat zijn de illegale dealers en die moet je oppakken. Er moet politie achteraan uh, worden, ge, worden gezet. Dat gebeurt op dit moment te weinig, hè. dat hebben we ook vorige week kunnen zien. Ja. En ten tweede, op het moment dat je een nieuw illegaal circuit uh, uh, maakt... Door, Doordat je die buitenlanders dus niet meer daar iets kan laten kopen... maar ook Nederlanders die zich niet willen laten registreren van shop... dan geef je dus een extra markt aan dat soort illegale dealers... waar de meeste mensen dus last van hebben. Zal ik u dus zeggen, zeggen waarom het nu zo onrustig is in die sommige wijken van u? Dat komt omdat die 14 koffieshop eigenaren in Maastricht... hebben besloten de deuren dicht te gooien. Dat had helemaal niet gehoeven. Ze hadden zich rustig aan het systeem kunnen houden... door alleen niet ingezeten van Nederland te weren en iedereen verder netjes op een lijst te zetten, hadden ze allemaal open kunnen, doen, uh, kunnen zijn en gewoon hun zaken kunnen doen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gezegd, aan blok, we gooien de deuren dicht. Ja, en dan krijgt u een heel ander effect. Want ook de Nederlanders, die gewoon kunnen kopen in de koffieshop, die staan nu ineens op straat. Terwijl die eigenlijk gewoon legaal volgens u en mijn beleid mogen kopen? En daarmee hebben die shop eigenaren en Ik heb dat vorige week gezegd, toen werd ik een beetje weggelachen. Maar wel gezegd: van luister, jullie nemen nu wel een grote verantwoordelijkheid op je. Want nu ontstaat er ook onrust in de stad die helemaal niet nodig is. Want die buitenlanders. Maar dat die gaan... komt dan toch door de Wietpas, meneer Hoes? Want als die hele Wietpas er niet zou zijn nee, geweest, dan hadden de wietpas. waren ze nog gewoon open geweest. Dat komt niet door de Wietpas. Ze kunnen gewoon open zijn. Net als in Breda, in heerlen en Sittard. Ja. Overal zijn shops gewoon open. Die houden aan de nieuwe regels. Die schrijven mensen in. En er is geen onrust. Dat Goed. kan hem maar strikken. Ja, maar, maar ze hebben collectief besloten dat ze niet opengaan. Ja, ja, dan krijg je een extra belasting van de markt. Ja. En dat heeft enige tijd nodig voordat mensen echt weten dat je niet meer naar Maastricht moet komen voor koffiehop. Maar u constateert dus wel dat er een belasting is, een extra belasting van de markt. Nou wil, uh, maar niet veroorzaakt door de wietpas. Wacht even, even helder zijn. Hè? Niet veroorzaakt door de wietpas, maar veroorzaakt door de eigen keuze van de koffieshop eigenaren ja. om collectief van het een Goed. op het andere moment de deur dicht te doen. En die wijten dat aan de wietpas. Hoe het ook zij, uh, Boris van der Ham wil een debat en die wil die wietpas weg. Ja, oké, okay, goed. Dat, dat, dat, is een, dat is een politieke keuze om daar, om daar met elkaar in Den Haag over te praten. En wat interessant is ook dat de gemeenteraad van Maastricht... dat ook al u een paar keer heeft gevraagd om daar ook voor op te komen. En u bent heel halstarig om er te zeggen, nee, dat gaan we toch doen. Terwijl ook andere burgemeesters er heel anders in bij hebben gestaan. Uw collega Bruls bijvoorbeeld, die heeft zich wel verzet eh, tegen die, die wietpas. Ja, die moet hem ook invoeren, maar dat had ook een, een, een uiting ik kunnen zijn vanuit niet. Maastricht. Ja, nee, meneer Kok, ik weet niet waar u uw bronnen vandaan had. Meneer Bruls en ik zijn, zijn degene die samen met de minister hebben gezorgd... dat deze wetgeving die we nog fatsoenlijk is die uitvoerbaar is, dat blijkt nu bij ons ook dat die uitvoerbaar is. Burgers is zelf gaan flyeren op die dag om mensen te waarschuwen... en aan te geven aan hoe het nieuwe beleid is. Dus het is niet zo ja, dat maar het, het nieuwe beleid is. Het, het punt Goed. is een beetje, uh, ja. meneer Hoes... Uh, het is uw minister hè, van dezelfde politieke kleur. Hij heeft er niks mee te en, maken. Nou, dat vraag ik me af. En je ziet dat andere burgemeesters van grote steden... veel meer hebben geprobeerd om het op een praktische manier te regelen. Als je al zo'n wietpas doet, doe het dan veel makkelijker. Doe het dan, voor, doe het dan veel minder bureaucratisch dan het nu gebeurt. Maar wat is dan het verschil? Want er zijn gewoon regels aangegeven dat je... Een... Een, een lijst moet hebben. Je moet bewijzen dat je het bent op basis van uitreisde bevolkingsregister. Dat wordt overal gewoon netjes gedaan. Dus ik snap niet het probleem. De, wet, de, de, de regelgeving. U gelijk, het, het is geen wet. De regelgeving is goed uitvoerbaar. Dus het betekent dat. Eh, nogmaals, Breda maar als voorbeeld doen, maar ook Sittard Geleden en ook Heerlen, Die hebben gewoon keurig het beleid ingevoerd. Er is geen extra overlast op straat. Die paar buitenlanders die in het begin nog kwamen, die vertellen nu allemaal aan elkaar door. Daar moet je niet meer naartoe. Klaar is Kees. Dus ik hoor andere verhalen uit Tilburg en Breda. Breda. Heren. Het debat ja. is ongetwijfeld binnenkort. En dan weten we hoe het afloopt. Absoluut, ja. En dan spreken we elkaar weer. Zullen we dat afspreken? Ah, Oké. Okay. Boris van der Ham, kamerlid voor D66. En honne de burgemeester van Maastricht. Ik dank u zeer, beiden. Alsjeblieft. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een vraag bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Franse president Nicolas Sarkozy moet na zijn nederlaag, uiteraard, het presidentieel paleis verlaten, het Elysée. De nieuwe president, François Hollande, snel daar snel zijn intrek nemen. Uh, wat is nou precies de procedure voor die wisseling van de macht? Hoe lang duurt dat? Wanneer moeten de dozen zijn ingepakt? Frankrijk-kenner Philip Frederiks, heeft het antwoord. Nou, De wisseling van de macht die moet tien dagen na de verkiezing plaatsvinden. Men heeft gekozen voor de 15e mei. En eigenlijk is het heel simpel. De gekozen president die gaat naar het Elysee-paleis... wordt daar op de stoep ontvangen door zijn, uh, zijn voorgangers. Ze geven elkaar een hand... Ze gaan naar binnen samen. Dan krijgt uh, de nieuwe president... die krijgt van de oude president... het een en ander te horen over... met name het kernwapen. Uh, die wordt waarschijnlijk uitgelegd... waar de knop zit. En vervolgens komt dan de, de oude president... die komt naar buiten, gaat weg. En daarmee is het in feite gedaan. Het is wel een dag met de nodige... plichtplegingen en plechtigheden. Er worden kanonschoten afgeschoten. Uh, er, er zijn parades, uh, andere festiviteiten, maar... Fysiek is dit eigenlijk wat er gebeurt. Heel simpel. De nieuwe president stapt naar binnen, de oude gaat naar buiten. En daarmee is het afgelopen. Zij, Vierde Frederik. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Speelt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. En daar is Thijsboenens. En we gaan het hebben over onderwijs. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan aan de universiteiten. Als we het hebben over basisonderwijs, eh, onderzoek naar kleuters. Alleen het probleem is, heb ik begrepen, dat eh, dat niet altijd perfect aansluit bij de praktijk waar basisscholen nou echt behoefte aan hebben. En daar hebben ze bij Ipabo, uh, hebben ze daar nu wat op gevonden. Het Speleon, dat wordt morgen geopend hier in Amsterdam. En het Speleon, ja, dat staat dan voor, uh, moet ik even spieken, Spelen, Leren en Ontdekken. Hermine Wiegers, u bent de projectleider. We staan er nu middenin. Ja, het is, het is eigenlijk een soort van, ja, speeltuin kun je anders wel zeggen. Ja, zeker. Het is, uh, het is heel mooi ingericht en uh, kinderen kunnen hier... Uh... Ja, in een hele rijke leeromgeving leren en spelen. Ja. Maar het is een observatieruimte, hè? Ja, inderdaad. We hebben hier uh, camera's hangen en we hebben een one-way screen... waarmee mensen gewoon kunnen kijken naar hoe kinderen, zich, uh, kinderen spelen... en hoe ze zich ontwikkelen. Ja. En wat hoopt u daar uiteindelijk mee te bereiken? U gaat hier dus veel kinderen uitnodigen, die gaan hier lekker spelen... die slaan elkaar misschien wel op het hoofd. Maar wat kunt u daar uiteindelijk mee bereiken? Nou ja, wat we hopen is dat, uh, dat er... Of er zijn heel veel vragen vanuit het basisonderwijs... van hoe gaan we met bepaalde zaken om. Wat wij graag willen is dat we dat, uh, die vragen gaan inventariseren. Die gaan we hier uh, gaan we dat uh, onderzoeken. En uh, de, de gegevens die wij daarmee genereren, willen we graag weer teruggeven aan het basisonderwijs zelf. De vraag, uh, ik zei, haalde het net al even aan, u heeft geconstateerd dat het onderzoek, wat vaak, het wetenschappelijk onderzoek wat aan de universiteiten wordt gedaan, sluit vaak niet aan op de praktijk. Nee, dat klopt. Dat is, uh, of dat klopt, dat is lastig. De, de, de vertaalslag maken echt naar de praktijk is gewoon best wel heel erg lastig. Nou, als we even kijken naar die vertaalslag die hier gemaakt is. Uh, Sylvia Eusebio, u heeft die vertaalslag gemaakt. Ja, het is een, een speeltuin. Ik zie een soort van bo boomhut. Ik zie hier een boot. Ja, uh, u heeft de hele zaak ingericht. Hè? Ja, we hebben gekozen voor het thema de zee met uh, varen, piraten als aanverwante thema's. Um, uh, het is een rijke leeromgeving en we willen hiermee laten zien... wat de mogelijkheden allemaal zijn als je rond zo'n thema gaat werken... Ook aan studenten. Want als docent ben ik heel blij met deze ruimte. Dat ik ook, docent, dat ik ook uh, studenten mee kan nemen hier naartoe. Ja, en ze kunnen hier zelfs achter een blinde spiegel zitten. Hè? Ja, als er kinderen zijn kan dat. Maar ook als er geen kinderen zijn is het natuurlijk mooi exemplarisch. Hoe, hoe doe je dat rond een thema ontwerpen? Ja. Ik ga even naar Carolien Gravenstein. U bent lector jonge kind. Wat zijn nou precies de problemen als we het hebben over uh, het huidige onderwijs en het jonge kind? Wat uh, de problemen zijn, of in ieder geval waar de praktijk tegenaan loopt... is dat je ziet dat eh, docenten zich vooral algemeen opgeleid zijn... en dat de specialisatie jonge kind, dat dat van belang is... zodat leerkrachten ook wat meer kennis hebben van eh, de ontwikkeling van jonge kinderen... en daar ook beter op in kunnen, kunnen spelen. En de IPABO besteedt er aandacht aan door een specialisme jonge kind eh, op te zetten... te ontwikkelen en hier ook in Spelion te gaan onderzoeken... Hoe kinderen zich ontwikkelen. Ja, wordt het te veel gelet op de cognitieve vaardigheden bij jonge kinderen ook al. Nou, wat de tendens die je nu ziet, is dat er uh, aandacht wordt besteed aan taalachterstand. door uh, voorschoolse programma's aan te bieden aan de jonge kinderen. Dat vind ik zeker waardevol. Ik vind het zeker belangrijk dat je uh, probeert om kinderen met een achterstand weer uh, uh, op een gemiddeld niveau te krijgen. Alleen de nadruk ligt erg op het cognitieve. En dat vind ik jammer. Ik vind dat uh, ook een gemiste kans. Het blijkt ook dat de resultaten van dat soort programma's... niet overduidelijk zijn. Als je buitenlands met name dan in Amerika kijkt... zie je ook bijvoorbeeld dat het gezin erbij betrokken wordt. Omdat kinderen daar een belangrijke tijd uh, ook zitten uiteraard. En uh, dat er ook wordt gelet op uh, talentontwikkeling... Uh, sociale emotionele ontwikkeling, uh, creativiteit. Kortom, het kind in het geheel. En dat daar een aanbod voor komt. En niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling. Want ik denk dat je dan een hoop mist. En dat wordt hier allemaal onderzocht en geobserveerd in het spelion. Morgen is de opening door Lodewijk Ascher. Veel succes. Dank u wel. Thijs Boelens was dat. Straks ophef over de campagne van een PR-team... van de Amerikaanse president Barack Obama. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1980. Mag ik een uh, nationale stripkaart? Jawel. 15. voor vijf gulden. Ja, voor vijf gulden had je er een, een nationale strippenkaart. Deze dag in 1980 werd hij overal in Nederland ingevoerd. Evert Schermerhoorn van het toenmalige reclamebureau Pratt was een van de verantwoordelijken voor de introductie. Hij verzon ook de Nederlandse driekleur op de kaart. Wij waren bezig met het ontwikkelen van een imagecampagne voor de bus. Als je in de bus zat, was je of een kind, of een bejaarde, of een loser. Dan had je het niet echt gemaakt. En daar wilde men iets aan doen. En ik zat daar in een bespreking met Hans Rad, de toenmalige secretaris van het KVTO. En die haalde op een gegeven moment een aantal ontwerpjes uit zijn bureau daar. En zei, wat vind je hiervan? Dit is de eerste landelijke bus- en tramkaart. De nationale vierrittenkaart. Ik nou ja, ik vind het niet zo mooi. En waar denk je nou aan bij het eerste landelijke kaartje? Nou, ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik zeg, nou, rood, wit, blauw misschien. Dat lijkt me logisch voor een landelijk kaartje. In die tijd had je nog een heel pak kaartjes nodig als je een flinke reis maakt met al die verschillende bedrijven. Nou ja, ik rook business, dus ik zei, kunnen wij misschien een alternatief maken? Nou, zei hij, als je maandagochtend om negen uur een alternatief ontwerp op mijn bureau hebt liggen, dan ga ik ermee naar het ministerie. En maandagochtend lag daar een prachtig uh, ontwerpje. Nou, Hij is daarmee naar het ministerie gegaan, maar dat was al te laat. Die kaart was eigenlijk al bij de drukker. Die is geïntroduceerd in Nederland en geflopt omdat de gemeente Amsterdam dwars lag om tarieftechnische redenen. Nou ja, Men wilde toch een, een landelijk kaartje. Dus toen heeft men de strippenkaart van Stal gehaald. Die, die, daar werd een proef mee gedaan in München. Wij kregen toen een ontwerpje te zien dat gemaakt was door een drukker... Het zag er niet uit, heel somber en saai. En wij hebben toen een alternatief mogen maken weer. En daar is dat vlaggetje zeg maar overeind gebleven, wat op de, strip op de nationale kaart stond. En dat heeft er dus 25 30 jaar opgestaan. Dat was mijn vlaggetje. Als ik een honderdste cent per vlaggetje had gedongen, dan was ik heel rijk geworden. Overland. Men, men wilde dus de kaart uh, snel gaan introduceren. Ik, we kregen op 28 december van dat jaar een telefoontje. Gesprek gehad. En op 4 januari presenteerde ik een rapport van 40 pagina's. Communicatiebeleid voor de introductie van de strippenkaart. Met een budget van 6 miljoen gulden. Dat plan werd goedgekeurd. In februari hadden we een complete campagne. En in mei is de strippenkaart geïntroduceerd. En dat was de eerste keer dat een heel land in één klap op een nieuw kaartsysteem overstapte, dus dat was nogal een operatie. Veel reizigers riepen ja, dat is heel onduidelijk, we snappen het niet. Maar er werd uh, ja, wel hier en daar wat grijs gereden, maar in grote lijnen is dat dus vlekkeloos verlopen. Maar het grappige is dat uh, in de tijd van de introductie van de strippenkaart had men het al over de chipkaarten. Ja, dat heeft dus ongelooflijk lang geduurd voordat dat uh, gerealiseerd is. Even het Schermenhoorn, mede voor de nationale strippenkaart ingevoerd. Deze dag in 1980. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ophef in Amerika over een campagne van het PR-team van president Obama. In de animatie is te zien hoe het leven van mevrouw Doorsnee, Julia genoemd... verloopt onder het beleid van president Obama... en hoe het haar vergaat onder misschien wel president Romney. Michiel Vos, correspondent in Amerika. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het uit voor Julia wie er in het Witte Huis zit? Heel veel. Want op elke stap in het leven, op elke leeftijd is het verschil te zien wat haar leven zou zijn onder Obama en wat haar leven zou zijn onder Romney. Bijvoorbeeld op jonge leeftijd uh, betreedt zij een schooltje uh, waardoor ze meer kans zou hebben op een echte school later in het leven. En dat schooltje zou er niet zijn onder Romney, maar wel zijn onder Obama. Want Obama gelooft immers in subsidie voor... Uh, een zogenaamd programma uh, dat we noemen hier Head Start. Zeg maar. het, het, het starten van kinderen die wat kansarmer zijn misschien. Ja. Helemaal aan het begin van school, uh, schoolloopbaan. Zeg maar. nou, dat, soort, en dat, dat zie je zo verder met het verkrijgen van uh, een, een, een, een lening voor het opzetten van een kleine bedrijf. Uh, op alle momenten in het leven van een Amerikaan, Julia... Uh, komt het beter uit dat de overheid daar is met een helpende hand... met een steun, met een subsidie, met een uh, programma. Ja. Terwijl bij Romney, in de versie van Romney, dat er allemaal niet is. En deze Julia dus met, met lege handen achterblijft... en zeg maar een miserabel leven leidt. Ja, en, nou, en zijn die de... verschillen in het echte leven ook daadwerkelijk zo groot? Nou, die... Dat wordt natuurlijk allemaal een beetje aangezet. Het is immers een campagnefilmpje, uh, of althans een animatie, een, een, een infomercial, hoe we het, een infographic moeten we het noemen. Uh, dus het is een beetje aangezet, maar er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen tussen beide heren. Yeah. Uh, met name natuurlijk de rol van de overheid, om het even samen te vatten. Zeg ja. maar. Die overheid is er de hele tijd voor Julia onder Obama... en die overheid is er niet voor Julia onder Romney. Maar ja. het wordt natuurlijk wat overdreven. Goed, dan heb, je, dan heb je Joe Sixpack, dat is ook zo'n begrip, hè? De, de, ja. de gemiddelde doorsnee, uh, Amerikaan of Brit Waarom heeft Obama, of in ieder geval dat PR-team van hem... in dit geval voor een vrouw gekozen, deze Julia... Nou, omdat deze vrouw ook te maken krijgt met allerlei gezondheidszorg, al dan niet gesteund door de overheid. En die gezondheidszorg, de grote wet die Obama er doorheen heeft geloodst, ja. maar Obamacare genoemd door veel mensen op rechts, die zorgt er natuurlijk voor dat er allerlei preventieve zorg wordt... Uh, gefinancierd door de overheid voor vrouwen. Met name vrouwen zouden daar de voordelen van zien onder ja. Obama. En met name vrouwen zouden daar de nadelen van zien als die wet er niet is onder Romney. Dus het ja. verschil, het contrast tussen beiden kan beter in een vrouw worden uitgelegd dan in een man. Dat campagne team. Ja. Dit zijn overigens honderden jongeren die op een, uh, in, een, in een, een kantoor in Chicago met dit soort... He, uh, ja, op internet gerichte reclamecampagnes komen... die dus op het internet hun eigen werk moeten doen... hun ja. eigen leven moeten gaan leiden, viral moeten gaan. En dat is in dit geval ook gebeurd. Goed, met die animatie is de presidentiële campagne van Obama... daadwerkelijk van start gegaan afgelopen zaterdag. En meteen worden er al parodieën parodie opgemaakt, heb ik begrepen. Ja, zelfs zoveel dat er eigenlijk meer parodieën zijn... <laughs> al dan niet op Twitter, dan uh, de echte Julia nog, zeg maar, stand houdt. is zowel door rechts als door links is het redelijk belachelijk gemaakt... omdat er... ...van Julia eigenlijk, zeggen de critici, niet veel meer overblijft... ...dan een soort ja, een miserabel klein vrouwtje... ...het is ook heel erg anti-feministisch, zegt zelf bijvoorbeeld rechts... Dan, dan, ...dan een vrouw die eigenlijk constant haar hand op houdt... ...en op zoek is naar de overheid die haar moet helpen in allerlei fasen van haar leven... ...en dat is niet Amerikaans. Goed, Michiel Vos vanuit New York, dankjewel over deze Geen animatie. Door. Straks, dames en heren, wie gaat het CDA uit het slop trekken... ...en hoe gaan partijen de campagnes eigenlijk financieren?